Uur. Goedemiddag. Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben vorig jaar meerdere klimaatrecords verbroken. Maar dat is niet bepaald goed nieuws. De zee is tegen sinds het begin van de metingen nog nooit zo snel en het water was nog nooit zo warm. Ook hingen er nog nooit zoveel broeikasgassen in de lucht. "Is de schuld van mensen en we gaan er ook echt last van krijgen", zegt de baas van de VN. "The global energy system is broken and bringing us ever closer to climate catastrophe." Fossil fuels zijn een dead end, environmentally and economically. De oorlog in Oekraïne en immediate effects effecten op energieprijzen is yet een wake-up call. De enige duurzame toekomst is een one. Het extreme weer heeft gezorgd voor honderden miljarden euro's schade en het kost mensenlevens. Mede door het recordjaar 2021 is de temperatuur wereldwijd nu 1,11 graden gestegen. Volgens het klimaatakkoord van Parijs mag dat maximaal 2 graden zijn. Premier Rutte vindt niet dat hij de regels heeft overtreden door sms'jes te wissen van zijn werktelefoon. Eigenlijk moeten die bewaard blijven, zodat journalisten ze kunnen opvragen. Maar omdat zijn toestel weinig opslag had, gooide de premier dingen weg die volgens hem onbelangrijk waren... Hij zegt zelf dat hij niks heeft achtergehouden. Nee, dat we, we hebben ik nooit bewust. Maar het kan natuurlijk altijd zijn dat als iemand al die sms'en ziet, zegt: Hé, hey, dat had ik eigenlijk dat je ook moeten doorsturen. Dat kan natuurlijk altijd. Je maakt iedere keer die weging. Uh, maar uh, alles wat substantieel was, stuur je door. Als ze te lang zijn, gaat dat niet. En dan eh, bel ik door aan een collega. Waarom is dat ook nodig? Omdat. Ja, dat is natuurlijk geen onderwerp hier waar ik aan werk. Waar niet ook eh, mensen op het ministerie mee bezig zijn. Zaken die hij wel belangrijk vond, werden wel opgeslagen. Inmiddels is Rutte overgestapt op een smartphone met meer opslagruimte. Handhavers in Zeeland hebben onder werktijd een uitje naar een escape room mogen maken. Niet voor de lol of om iets te doen aan teambuilding, maar het is de bedoeling dat ze er iets van leren. Namelijk hoe je een drugslab moet herkennen en oprollen. Best leerzaam, denkt handhaver Marilène. Je ziet verschillende dingen op straat natuurlijk, ook verdachte situaties. En die hebben ze hier best wel goed nagedaan, ook die je moest ontdekken. Dus uh, ja, het is uh, enorm leerzaam. Zijn er drugslabs in Middelburg? Uh, ik, ja, ongetwijfeld wel hoor. Volgens de bedenker zijn er meer ogen en oren nodig in de strijd tegen drugscriminelen. Handhavers kunnen daar volgens haar dus bij helpen. Het weer, aardig wat zon, 22 graden langs de kust en 27 in het oosten. Daar kan vanavond ook wat onweer zijn. Morgen opnieuw zonnig, wel drukkend warm, ook wat onweer, 22 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 For you, oh, oh, oh. there's nothing left to say. If I was you, if I was you, then I would stay a thousand miles away. It's hard to give it all up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 If I was you, if I was you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 don't so long And I know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 Love I love you. I love you. Ook in de zomer is jouw keuze ZFM. Hey, hey, ja, ja, ja, ja. De avond op zijn einde, maar ik heb nooit genoeg. Ik sta weer met mijn vrienden in mijn favoriete kroeg.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 Maar dit is echt, je weet het, de...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 Messing around with a girl who starts on undressing When you're known it for a minute Cause you never know what's in it Cause she's wicked, you must call But you sure won't win no place I'll be like yours I don't want this in the thank Oh Jesus Christ got to remember This only thing give me some uh. You put this pin in the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 Zonnetje brand. Zorg dat je ontspant en zo over zijn boek om naar de stad, Zembad over richting het strand. Overal in Nederland is die zomer.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 Ben zorg Venga, baila conmigo en la playa. Als de dag begint <laughs> en je voelt dat het zonnetje brandt, Zorg dat je ontspant en zo hoog zijn. Over naar de stad, zwembad, richting het strand. Overal in Nederland, is die zomermaai. Voor de volle maan, tijd om te dansen en los te gaan oh, oh, oh, oh, yeah. Gaat De DJ zorgt voor een doper plaat en de diep staan ook paraat In de avond gaan we verder, een feest is bij je ziet Dus alle papies en alle mamies, bouncen op de beat En in de avond gaan we verder, een feest is bij je ziet Dus alle pappies en alle mamies, iedereen geniet en je voelt dat het zonnetje brandt. Zorg dat je ontspant. Kan zo over zijn. Over mijn stad. Zem was. Over richting het strand, Overal in nederland. Hier is die zomer